Dat is de schaduw van Salomo. Die vliegt al een poos over onze hoofd er rond. Waarschijnlijk durft hij ook niet naast Joris te gaan zitten... ...uit vrees voor het groep. Salomo, kom maar gerust bij ons. Van hoepsen is geen sprake meer. Oh, oh nee. Oh, oh, dan kom ik heel fijn. En uh, waarom hoepst Joris niet meer? Omdat hij bedoverd is door Eucalypta. Wat ze nou precies met hem gedaan heeft, weten we niet. Maar hoepsen is er niet meer bij. Mee.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 En wij kunnen wel tegen een hoepsje, hè Salomo? Maar wij wel, al zijn we dan oude en wijze vogels. Een hoepsje zo van tijd tot tijd, dat kan echt geen kwaad. Nou Joris, je hoort het. Hoe geboeroe en Salomo hebben je niet alleen je springerigheid vergeven, maar ze vinden het ook nou zelfs jammer dat je niet meer hoepst. Ja, ja, ik hoor het. Maar ik hoeps nooit meer. Als Joris dat gezegd heeft, met een heel droevige snuit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 Ga door. En waarom is Joris in de put? Omdat hij niet meer hoekst. Waar of niet? In even nadenken, Sarmo. Joris in de put, omdat hij niet meer hoekst. Dat dus het klopt, geloof ik wel. Ja, dan weet ik een mooie oplossing. Joris gaat weer hoeksten, dan is hij ook niet meer in de put. Ja, dat valt te proberen. In de struiken knikt Eucalypta hevig met haar hoofd. Oh, ik Ik niet meer.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 Hoe meer ik geloof dat Salomo gelijk heeft. Hoeps, jij maar weer eens lekker. Dan zal je je vast veel beter voelen. Oh, oh, kom maar. Dan zal ik het nog één keer proberen. Let op, en de weg. Ja! <lacht> dat was een hele zeer groot soort hoeps. Mooi gedaan, ik ging alweer ondersteboven. Alleen zie ik Joris nog helemaal niet meer. Joris...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 is de uitwerking van mijn toverspreuk. Joris is weg. Ja, yeah. helemaal weg. Eerst was ik bang dat Joris werkelijk nooit meer zou hoepsen. Dat zou erg jammer geweest zijn, want er was het laatste woordje van mijn kostelijke toverspreuk niet uitgesproken en zou die spreuk zijn uitwerking gemist hebben. Maar gelukkig zijn jullie er met vreemde krachten in geslaagd om Joris nog één keer te laten hoepsen. En één keer was net genoeg.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 Spoorloos verdwenen. O, oh, jee, Salomo, maak daar een slimme opmerking. Joris is verdwenen. Ik ben blij dat jullie het nou al in de gaten hebben. Maar waarheen? Waar is hij naartoe? Ja... Dat is nou eens iets wat om de eucalypta jullie niet aan de neus in de stapel zal hangen. Dat verklap ik lekker niet. Jullie mogen dat zelf gaan uitzoeken. Het is een allerhandigste raadsetje wat ik jullie hierbij opgeef. Ga maar zoeken. Het enige wat ik jullie zal zeggen, is dat hij die, die kant is opgegaan. Die, die kant op? Dan moeten wij ook die kant op. Oeg, Salomo, jullie gaan toch van met me mee? Wat dacht je, Paulus? Natuurlijk gaan wij mee. En wij zullen jou heus niet in de steek laten. En Joris ook niet. Zo mag ik het horen, ja. Daar had ik ook op gerekend. Als ik eerst Joris me uit de weg heb geruimd,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 De groeting aan Joris het vishaard. Daar gaat ze. Het serpent. Wij zullen het haar wel betaald zetten, als we terugkomen. Als we terugkomen? dat zegt dat wel. We zullen meteen moeten vertrekken en Joost mag weten waar naartoe. Dat zullen we wel ondervinden. Vooruit, vrienden. Op weg. Ja, nou, dadelijk. Nou, oh, nou kunnen we eindelijk vertrekken. Hè? Hè? dat werd tijd. Thank you.